Mark Hokker met het NOS Journaal. Kop subsidie te blijven geven voor een uitstapprogramma van prostituees. De gemeente heeft de afgelopen jaren al meer dan 200 van de ruim 1200 Haagse prostituees geholpen om uit het vak te stappen. Het Rijk gaf daarvoor jaarlijks 3 miljoen euro subsidie, maar die stopt halverwege volgend jaar. Een Zwitsers bedrijf dat voor de kust van Scheveningen een giftige stof illegaal heeft geïmporteerd en verwerkt heeft een boete van 100.000 euro gekregen. Het oliehandelbedrijf IPCO Trading importeerde de hoogzwavelige afvalstof nafta uit Rusland. Daarvoor had toestemming gevraagd moeten worden aan Nederland... omdat nafta alleen bij afvalverwerkers met een vergunning verwerkt mag worden. Volgens het Openbaar Ministerie was sprake van ernstig strafbare feiten... en heeft het Zwitserse IPCO de boete geaccepteerd. De verwerking van nafta heeft niet tot milieuschade geleid. In de Amerikaanse stad St. Louis is een vreedzaam protest opnieuw uitgelopen op rellen. Meer dan 80 betogers zijn opgepakt. Het was de derde dag op rij dat mensen de straat op gingen om te protesteren tegen de vrijspraak van een witte agent, die in 2011 een zwarte man doodschoot. Aan het einde van de dag werden honderden betogers agressiever. Ze vernielden onder meer ramen van winkels en hotels. In Giethoren zijn twee lichamen in het water gevonden. Mogelijk gaat het om de inzittende van een auto vorige week... die daar iets verderop te water raakte. Duikers gingen toen op zoek naar slachtoffers, maar vonden niemand. De luchthaven van Auckland in Nieuw-Zeeland kampt met een kerosinetekort. Een graafmachine heeft waarschijnlijk de brandstoftransportleiding geraakt... waardoor er te weinig kerosine voor de vliegtuigen beschikbaar is. Duizenden reizigers zijn daardoor getroffen... Waarschijnlijk heeft de luchthaven in Auckland pas volgende week weer voldoende kerosine. Het weer vanuit het westen flinke buien, soms met onweer. Ook af en toe zon. Vooral in de oostelijke provincies is het vaker droog. Het wordt een graad op 15. Morgen ook nog buien, maar minder dan vandaag. Dit was de FM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen...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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu ZFM luncht, Ja, ja, hallo, dames en heren. Mijn naam is Johan van Gulik, uh, is niet mijn artiestennaam. Mijn artiestennaam is Johan. En uh, jullie kunnen wel horen waar ik vandaan kom. Zijn er nog meer mensen uit Moergestel? <lacht> Niet, dacht ik al. Nou goed, ik heb maar vijf minuten uh, waar we het over hebben. Uh, Marokkaanse duiven. <lacht> jullie weten waar, waar ik het over heb. Het zijn zeg maar die duiven die altijd bij een snackbar rondhangen. <lacht> en proberen die patatjes uit je bakje te stelen. <lacht> Weet je? Nee, serieus, laat zo. Ik zit een patatje te eten. Komt er zo Marokkaanse duiven aan fladderen? Gaat op het randje van mijn bakkie zitten, pikt een patatje, vliegt weg, komt hij even later weer terugvliegen met het gestolen patatje nog in zijn snaaltje. Gaat op het randje van mijn bakkie zitten en dipt hem zo in mijn bakje met mayonaise. Ja. <applaus> Brutaal jongen. Ja, weet je wat het is? Je kan er niks van zeggen. Want voor het wij staan er 10, 20, 30 van die Marokkaanse duiven voor je. Marokko, Marokko! Weet je? Dank je, man. goed. Maar ja, nou niet gelijk denken dat ik een racist ben. Want ik heb echt geen hekel aan Marokkaanse duiven. Weet je wat het gewoon is met die Marokkaanse duiven? Het is gewoon een klein groepje, niet voor de rest verpest. Weet je? En eh. Uh, zijn mijn patatjes. Ik bedoel. Wat dat betreft zijn die Surinaamse duiven. Je kent ze wel, die Surinaamse duif met die uh, gouden ringetjes om je pootje. <lacht> die zijn tien keer erg, man. Die komen er één om een hoekje vandaan. Doe, doegoe! Kijk, Maar goed, uh, trouwens, over uh, vogels gesproken. Ik denk dat ik hem heb, hè? De vogelgriep. <lacht> ja, lach maar, slaapmoorden nou, jongen. Vanochtend was er nog niks in de hand. Ik was vroeg uit de veren. Ik voelde mijn kip lekker. Fris is een hoentje stap ik al niet die douche gedaan. Ik ging fluit op naar mijn werk in de bus richting Zwanenburg. Walk me op, Guus we stop! Weet jij helemaal niks in het handje? Naar mijn werk, daar ging een vogelvlug voorbij. En het was bloedheid, de musschen vielen van het dak. Ik denk, ik ga even het leuks doen. Ik bel mijn vader op, even het terrasje pakken. Ik zeg, uh, Papa, ga je mee? Ja. Hij zegt, nee jongen, ik ben een beetje emo. GELACH ja. Ik denk dat ik lekker vroeg mijn nest in, daar kan even een oudje knappen. Want ik ben gisteren de hele dag bezig geweest bij die Jan van Gent. een vogel, hè? Ja. Ik ben de hele dag bezig geweest bij die Jan van Gent, die geluksvogel. Ik zeg, geluksvogel, wat dan? Ja, Paul ei gewonnen. En nou, nu heeft hij een huis gekocht in Krainest. Ik zeg, kraaienest, waar is dat ook weer? Hij zegt, ja, als je met de meter gaat, één halte voor, heb je ganshoef, weet je? Waar je tante Merel heeft gewoon Die oude kraai, die dove kwartel met de grote einde bek. Echt, jongen. Ik had echt iets dat ze na de snavel niet uit, jongen. Ik raag er nog een keer aan mijn mes. Maar ja, die is nu zo dood als een vogeltje daar. Uh... <lacht> ik rijd geen haar meer naar. Maar je gaat dus niet mee, pa. zegt, nee, jongen, maar... Uh... Ik niet mee. <lacht> gaat maar door, hè. Ik zegt Ari? Ari? Ik ken helemaal geen Ari. Hij zegt, wel, maar met die Hanekam, die rare vogel. Zit hij nog steeds op het schap, pino -ballet? Ik zeg, nou, wacht even, je bedoelt Arendt. Maar ja, ik vond het wel een goed idee, dus ik bel Arendt op. Ik zeg: Arendt, uh, lekker weer heb je zin om wat leuks te doen? Lekker potjes schaken in het park of zo? Hij zegt: Ja, leuk schaken. Maar ik vind het park iets te ver. Nou, toen zijn we bij mij op de hoek, heb je een café, Café de Vlier, de Fluiten. Nou, zijn we daar maar gaan en. Ja, we zijn zo'n kwartiertje bezig. Na een kwartiertje vraag ik aan Arnold, ah, ah, wil jij wat drinken? Want ah, hij is echt te gierig om mijn geld uit te geven. Dus ik vraag aan ah, wil jij wat drinken? Hij zegt, ja lekker, doe maar met een colibrizer. Ananas. <lacht> dus ik loop naar de bar, ik bestel een colibrizer, ananas en een dubbele whisky erbij. Ik, ik kijk naar links, wat denk je? Zie ik een kiwi. En jullie weten allemaal wat een kiwi is, hè? Dat is een vogeltje uit Nieuw-Zeeland dat niet kan vliegen. Die stond daar aan de bar te praktiseren wat hij moest gaan drinken. Ik zeg, wat wil jij moet drinken? Kiwi. Ja. Red Bull. Zo <lacht> <So> simpel. <lacht> maar goed, ik uh, loop dus terug met die drankjes. Ik ga zitten. Ik kijk naar het schaakbord. Ik zeg, hé Arendt. Wat heb jij net gezet? Hij zegt, ben je een beetje kippig of zo? <lacht> ik, ik heb net je loper geslagen. Ik zeg, wat? Loper? <lacht> <lacht> wat loper? <lacht> hij hey, nu moet je wel een beetje oplaag letten. Ik zeg, wat loper? Maar ja, nou ben ik niet zo iemand die gelijk mijn kop in het zand steekt, weet je. Maar in mijn achterhoofd had ik wel zoiets van, uh, shit, handhaaf ik dit wel. Dus ter verdediging zet ik mijn pionnetje naar voren, van B2 naar B4, en nu komt het. Toen kwam Arend met een dodelijke variant. H5 en 1. Maar goed, uh, ik geloof dat het mijn taart om is. Ik ben ook uh, nodig aan kakken toe. <lacht> zal ik zal u eerst even terug moeten geven aan Robert Jansen voordat ik naar de wc toe kan. <lacht> en daarom zijn mijn hoofdje overgeheerd. Ja. Ja, oké, ik ja zo, leer ik, zo leer ik steeds meer cabaretiers kennen. want Ik, ja. ken, ik ken deze man helemaal niet, maar is, nee, geweldig. Hij is Hij is ook helemaal niet zo bekend, maar het is, het is zo'n aparte. Hij heeft zo'n zelfde maar dan over plaatsnamen. Nou, je weet niet, het gaat achter mekaar door. Leuk, hè? Ja, en het leuke is, je... hij is eigenlijk dokter hè, van beroep. Meen je Ja, hij is arts. Huisarts of, of, of, of andere arts? Nee, basisarts. Oh? En okay. uh, um, hij, heeft, hij heeft verder geen specialisatie gedaan. Mm -hmm. uh, ja, hij is hierin terechtgekomen en nu is hij trambestuurder. En als je hem uh, volgt, dan krijg je een verhalen van hem te horen... over wat er allemaal niet in die tram gebeurt en, en, ja. en, en een, en een ja. grappen. Dus het zal mijn tijd uitduren voordat er ook straks een conferentie komt... over de tram in Amsterdam. <lacht> ja. <lacht> Leuk. Ja. ja, waarom hoor je niet meer van zo'n vogel dan? Nou, hier in Zandvoort horen we nog wel eens van hem. Want we hebben hier in Zandvoort natuurlijk bij... Die uh, stand-up comedian. Die stand-up comedian, ja. ja. En, en daar heb ik hem uh, voor het eerst gezien. Oké. Okay. En daar is hij inmiddels een paar keer geweest al. Dus mensen, hou het in de gaten. Als je Johan van Gulik wil zien... die komt nog wel eens uh, bij en Vloed daar. Leuk. Ja, bij die stand-up comedian ja. shows. Het was helemaal een mijn skaatje. Ik ben ook gek op taal, taal en met taalspelen. Ja, daarom dus... dacht ik. Dit is echt iets voor jou. Ja, dank al je wel, Die, die, die kwinkslagen. Ik, ja, ik droom ervan. Ik droom ja. ervan. All the leaves are brown. And the sky is grey. I've been for a while. be safe and warm, if I was in L.A., California dreaming, on such a winter's day.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 Fighting Wij dromen weg, of wij droomden weg, moet ik zeggen, naar Californië. Dat deden we met Diane Kroll met haar versie van uh, de papa's en de of mama's en de papa's, moet ik zeggen. Uh, nummer Californië Dreaming. Maar gelukkig zijn we weer wakker. Hè? We zijn weer helemaal wakker. Want anders hadden we wel wat gemist. Want wie hebben wij aan de telefoon vandaag? Ik heb geen idee. Hey. Als het goed is, hebben we Joop aan de telefoon, toch? Oh! En jij bent aan de beurt. Ja, Joop Van Ness, onze razende reporter, die ons iedere maandag trouw om kwart over één bijpraat over alle gebeurtenissen en evenementen van de afgelopen dagen in Zandvoort. Even, even, even. bijna alle maanden, want soms. Kan ik niet aanwezig zijn. Maar dat is. Uh, dat is waar. Sporadisch. Ja, goed. Helaas heb je maar één lichaam. En. Uh, kun je nou, maar op één plaats tegelijk zijn. Nou, Hij is geen uitschrijver. Ik heb twee van die lichamen. Schrijver, he? <laughs> Je hebt al die ene al je handen vol. Ja, hè? Ja, echt genoeg, hè? <laughs> cool voor het gekke. huis. Ja, inderdaad, inderdaad. En was het een gekke huis in Of viel het allemaal mee, Joop? Vertel ja, dat het was, eens. Wel, nou, er was wel het een en het te doen, het, ja. het, uh, Eigenlijk begon het donderdag al met de mobiliteitsmarkt, ja. het LWC-plein. Ja, helaas verwaterd. Ja. Het, was, uh, het was wel heel goed bedoeld. Er was ook van alles nog wat te doen en ja. informatie te verkrijgen. Um, uh, zelfs Jeff de Vos van de Zandertse Zeevisvereniging, die um, was uh, uh, makrele voor het goede doel aan het roken. Dus oh. daar is ook geld mee opgehaald. Ja. En maar uh, ja... Uh, de, de, de dingen die buiten zouden moeten gebeuren, die gingen naar binnen toe. Ja. Het, het was niet anders. Ja, en dan ja. is de ruimte ineens beperkt. Mm -hmm. als met name de grote zaal die er tegenwoordig is, bezet is door de Sandense Brits Club. Die daar elke woensdag uh, zijn, zijn Brits uh, wedstrijden heeft. Want waar ja, was jou? Ja? De, in, in, de, in de Blauwe Tem. Oh, Oké. Okay. Dus ja, het ja. werd opgesteld in de, in de in de in de hal en in het ja. gangetje naar, naar, de, naar, de, naar, de, um, naar de school toe. De School, ja? Ja, langs de Maria School. Ja, ja en dan zie je ineens met bijvoorbeeld de bellicons met Jim Dreyer. Dat zijn die, die, die. Oh, die, die springdingen. springdingen. Ja. ja, weet je wel. Ja, dan heb je toch ineens weinig ruimte. Ja, er stond, ja. Een hele mooie strand, uh, um, ja, noem je dat? Rolstoel. Het ja. was in ieder geval op rustbanden. Ja. Geweldig ding, mooi om te zien ook. Ja. Ja, kan je daar niet gebruiken? Nee. Was, de, de ruimte was te klein. Mm. Uh, maar gelukkig kon iedereen is zijn informatie kwijt. Er werd ook uh, goed uh, bezocht. Ja. Uh, het was, uh, en het was uh, het eigenlijk de opening van. Het wijksteunpunt centrum. Voor het eerst is daar eindelijk een wijksteunpunt gekomen. Ja. Een, een dependance eigenlijk van pluspunt in Noord. Ja. Uh, men had behoefte, daar de behoefte aan om ook zoiets in het centrum te krijgen. En dat is nu eindelijk ingelost, die behoefte. Bon. Uh, wethouder Gert-Jan Bluis die heeft zich daar al twee jaar sterk voor gemaakt. Die was ook bijzonder blij dat dat <tie> eindelijk gelukt was. Ja. Tuurlijk, uh, daar heeft hij voor gewerkt. Ja. Uh, goed, uh, maar... Uh, Normaal gesproken zouden we zeggen bij de mobiliteitsmarkt. Eigenlijk was dat vroeger in, uh, was het de mobiliteitsdag. Ja. Maar die was altijd in die Unicum. Nou, uh, daar was een race dan met rolstoelen en met schoenmobiel. Mm -hmm. Die gaat volgende week vrijdag, deze vrijdag, gaat die. Oh, moet ik even kijken. Ik geloof om twee uur van start opnieuw Unicum. Oké. Okay. Dus dat is uit elkaar gehaald. Maar ja. ja, goed, dat is iets anders. Ik had het graag in het winter. gezien. Gelukkig is dat niet doorgegaan tegen het weer. Weer, ja. Want dan, dan, had je het, dan was het niet leuk geweest. Gewoon nou, dan had het ook waarschijnlijk afgelast geworden. Hè? Ja, daar ja. was ik ook bang voor. Er was ook bijvoorbeeld. Als opening zou er een, een, een wandeling zijn met uh, uh, rollators. Ja. Mensen die uh, van een rollator gebruiken, maar in de omgeving van uh, het Louis-Davidsplein. Mm -hmm. dat, dat moet een wandelclub gaan worden. Die moet elke uh, donderdag gaan uh, wandelen daar. Ja. Ook donderdag, Komende donderdag is daar het begin van. Ja. En uh, ja, dat werd ook afgelost. Uh, ja. Helaas, helaas, ja. helaas. Het mm -hmm. weinig het het regende, ja. knap zelfs. Ja. Behoorlijk en ja, dus het ging niet door. Ja, dat is nadeel van buitenactiviteiten, hè? Ja. Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Nou, dan zijn we zaterdag geweest bij de opening van het Sanford Dance Center in de Oranjestraat. Oh ja. Wat een mens, ja zeg. Ongelooflijk. Zoveel? Wat, wat een succes. Ja ja, ja, ja, echt een succes. Ja. En, en er is een optreden geweest van twee hele jonge meiden. Ja. Ik, ik moet de namen nog krijgen. Die zijn wereldkampioen geworden. Hallo? Ja. In ja. een bepaalde ja. <laughs> dansvorm. Ja. Ik heb geen idee hoe dat heet. Ook daar kom ik nog wel achter. Ja. Huid... Paaldansen! Paaldansen! <laughs> Ja, meiden oh. van zeven jaar. Bah. Ja, ja, ja. ja. Zeven jaar? Oh, dan zijn wel erg jonge meiden. Hierna. Nou, nou ze, zullen, ze zullen niet ouder geweest zijn dan 9 in ieder geval. Nou, vind okay. ik ook sowieso ja, wel bent. erg jong om wereldkampioen te worden, zeg, met zeven jaar. Ja, toch, toch waren ze wel, ja. Jeetje. Ik vind dat geweldig. Ja. Ja, Joop, maar dan moet je niet zeggen jonge, jonge meiden, dan moet je zeggen jonge kinderen. Ja. Want, want kijk, als ik aan jonge meiden denk, dan denk ik aan heel wat anders. Ja, ja, ik, ik zag je ogen al gaan. Ja, ja. ja en okay, niet mijn ja. kant op. Ja. <laughs> nou ja, goed, dat, dat was de zaterdag. Op zondag ja. hadden we een open dag bij uh, Manege de Baarshoeven. Altijd erg leuk, heel informatief. Er ja. uh, was voor het eerst iets nieuws, dat was uh, fitness voor uh, ruiters. Ja. En daar werden dus de spieren die je gebruikt om een paard te kunnen sturen, ja. en dat doe je met je bovenbenen, je onderbenen, je rug onder andere, en ja. uh, die werden daar getraind. Ja. Uh, ik heb het nog nooit eerder gezien, het is heel logisch zoals het in elkaar stak. Ja. maar heel zwaar denk ik om dat te vloggen. Het werd uh, door, door een, een lerares gedaan. En, en ik zag van die meiden die altijd op zomer nee, ze rondhangen, weet je wel. Die deden mm haar -hmm. mee. Uh, heel leuk om te zien ook. Er waren uh, menproeven. Uh, uh, je kon met een mencar meerijden met Jaap Kroon door de omgeving. Uh, er was van alles nog wat te doen. Ontzettend leuk. Heel druk bezocht ook. Heel informatief. En uh, ja, ik hoop dat de, met name de Ruitersport daar uh, extra uh, stimulans van krijgt. Want ja, de sport is mij een goed hart toegedragen. Trouwens, elke sport. <coughs> <coughs> en dan, dan, dan hebben we ook nog de overdag van de brandweer en de ZRB. Dus oh dat ja. De ja, dat was gisteren hè. Dat was niet te geloven. Ja, dat was er was een grote opkomst? Geloven. Gigantisch. Het oh. schat om 1750 mensen die er zijn gekomen. Goede, mirakels. Ja. ja. Dat is toch wel een beetje hè? Dat zijn heel veel mensen, ja. Ja. Ik ben erbij geweest. Ik, mm -hmm. ja, het was ook echt hartstikke druk. Het was ontzettend leuk ook. Eh, een heleboel dingen voor kinderen waar ze mee konden doen. Eh, eh, spuiten, eh, van alles nog. Je kon een, een container in waar die vol met rook was. Dat stond gewoon de begeleiding van een brandweerman. Kon je daarin, kon je nagaan. Dan kon, kon je dus merken wat een brandweerman merkt als er veel rook is. Ja. <coughs> Dat soort dingen. En uh, er was uh, een demonstratie van een jeugdbrandweer uit Bennebroek. Yeah. En die heeft, uh, daar hebben we dus uh, nu heel veel Somforten zich voor aangemeld. Jonge mensen. En waarschijnlijk in 2018 krijgt wordt ook een jeugdbrandweer. Heel mm. goed. Dan was er ook nog uh, bij ZRB, de sancerenbegaarde, eigenlijk ja. precies hetzelfde. Kinderen ja. konden in de voertuigen zitten, in de boten zitten, ja. op, de, op de waterscooters zitten, dat soort dingen. Er was een, een springkussen. Heel leuk, heel informatief ook. Ja. <tankt> en er was een stand van de brand, het brandbondencentrum, moet ik zeggen, in ja. uh, Beestwijk is dat geloof ik? Ja, de, zeker, de, uh, ja. Rode De uh, ja. Rode ja. ja. En daar kon je heel veel informatie krijgen. Een ontzettend geslaagde dag dus. Ja, 1750 mensen. Hallo ze. Zo, zo, zo. Ja, het ja, weer was ja, lekker dan... hè. Dat leende zich er goed voor. Ja, ja, ja. duidelijk. Ja. Nou ja, dan was er was ook nog klasse uh, concerts, Daar kon ik vanwege de andere dingen. En ik moest ook nog hockey toe en dat soort dingen, kon ik daar niet naartoe. Mm -hmm. uh, ik, ik neem aan dat het druk is geweest. Het was de eerste weer na de zomerstop. Ja. Uh, Laureate van het Prinses Christina concours. Uh, mijn collega Nel Kerkman is daar naartoe geweest. Ja. En ik, ik, ik wacht haar uh, verslag af, uiteraard. Gaan we lezen uh, natuurlijk in de courant, ja. denk ik. Ja, Ja, ja uiteraard. Ja. Uh, nou ja, de basissballcompetitie is uh, uh, zaterdag gestart. En uh, uh, de hockey had uh, zondag de eerste thuiswedstrijd. Oké. Okay. Ja. Sanford speelde zaterdag nog voor de uh, voorronde voor de beker. 13-0 gewonnen, hallo. Was zes dat uh, voetbal? Zes ja, de okay. doelpunten van Budwater. Zo. Echt vernoemenswaardig, absoluut. Ja, uh, ja, en uh, dat ging dus lekker. Sanford heeft zich uh, door die drie wedstrijden in de voorrondes te winnen geplaatst voor de, de afvalvervolg. Uh, uh, ja. Je moet nu, uh, volgt volg, speel je twee wedstrijden tegen één tegenstander. De winnaar die gaat door. Ja. Nou, die, uh, dat heeft Soms al nu bereikt. En uh, komende zaterdag begint ook voor hun de competitie. Mooi. Uh, ja, uh, heb ik nog meer te melden? Nou, ik vond het al heel wat. <laughs> Even kijken. Ja. ja, volgende week natuurlijk. Uh, het Durfsen-roepersconcours en ja. het Anticore Festival. Ja, ja. leuk. Geweld. gaan we weer volop van genieten ja. met z'n allen. Als het weer uh, meewerkt. En dat doet ja. het meestal, hè? In ja. dat weekend. Ja, ja, vaak wel. Ja, ik ja. heb één keer een Durfsen-roepersconcours meegemaakt. Toen kwam het echt met bakken naar beneden. Ja. ja. <coughs> En eh, ik heb met de organisatie gesproken van, hebben jullie eventueel de mogelijkheid om de kerk binnen te gaan? Mm -hmm. Nou, dat hebben ze er niet. Dat hebben ze jaren gedaan, maar je moet daarvoor betalen, ook als je oh. het niet gebruikt. Oh. Ja, en het is pas één keer voorgekomen dat ze nodig hadden. Ze zeggen, ja, de jury zit droog onder een de, onder de paar uh, van die... Uh, Noemen die dingen tenten, die tuintenten, weet je wel? Ja, ja. De, de, de, de die party-tenten. Ja, een ja, ja, ja. Ja, party inderdaad. Ja. Ik kon even niet op het woord komen. Ja, ja maar help je wel. Die toeschouwers, ja. Dat wordt dan een stuk minder, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja we en... zijn altijd afhankelijk van het weer. Hè? Je ziet het uh, ja. speciaal ja, ja. in een uh, gemeente als Zandvoort ja natuurlijk ja precies dichter natuurlijk ja ja ja zaterdagavond hebben we nog het oktoberfest op het raadhuisplein ja ook nog en dan komen we hele ja en nemen we nog de haringproeverij bij de zee nou oh ja ja die is ook weer ja nou ja jongens we kunnen weer een heel weekend van huis gewoon je kan echt alle kanten op zondag ook nog makkeler roken wedstrijd bij bisschop 10. van ook nog ja, zo, en nou, het uiteindelijk mijn volgende weekend gehad. Ach, zo is het, zo is het. Nou, <laughs> zeg dat Ja, nou, hartstikke fijn dat je weer zoveel te melden had vandaag. En uh, ik hoop dat de luisteraars het nog steeds kunnen waarderen. Wij in ieder geval wel. Heel Hoi. leuk om steeds geüpdate te worden. En, uh, We doen ons best. Ja, zo is het. Meer en kunnen we niet doen. Uiteraard in de van voor zijn krant, vaak woensdag al, maar ja. de meeste donderdag. Ja, zo is het. Kunt u alles op het gemak in de luie nog even nalezen wat Joop ons nu net vertelde? En ik hoop, Joop, dat en ik je. Ik... En mijn collega's, hè? En mijn collega's. Ja, oké. Okay. Nou, ja, maar je ik hebt het ons net over. verteld. Ja, ja. ja. <laughs> en ik hoop dat je volgende week uh, bereid bent om ons weer van alles te vertellen over het Oktoberfest, de makreelrokerij, de haringproeverij. En noem maar op wat er weer allemaal volgende ja. week gaat gebeuren in ons prachtige dorp. Ja, bij ja? leven en welzijn en uh, eigen ja. wederdienende natuurlijk. Zo is het. <laughs> Vooralsnog voor bedank ik je ontzettend ja. voor je medewerking. He? Uh, hele leuke wet, uh, uitzending nog uh, voor. Dankjewel, de nog gaat lukken. De duren, maar, uh, nee, nog een half nog uurtje. Een ja, zo is het Joop. Okay. Dankjewel. Joop, Hallo. wij groeten u. Doeg. Doeg. Kom, Christus, door, I see your armor-plated breast has long since lost its sheen. No oh, so machine. Was, uh, of dat, uh, dat waren de band van Procol... Her, met uh, Conquestadore. Uh, Armeijn, de schone taak nu... om weer, u weer te voorzien van uh, luisteraars. Niets minder, maar ook niets meer dan een nieuws. Dat ja, doe ik dan niet. Dat doe Dolly. Ja. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... Met Dolly Tempierik. Ja, dan volgt hier een kleine update van het regionale nieuws. Een 41-jarige automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden... op de Grote Houtstraat in Haarlem... nadat hij een fietser met een alarmpistool had bedreigd. De bestuurder reed rond half drie op de Grote Houtstraat... toen hij met zijn auto tegen een aantal fietsen aanreed... Een fietser zag dit gebeuren en wilde de brokkenpiloot hierop aanspreken. Hij klopte op het raam van de bestuurder... maar werd toen door de 41-jarige man met een mogelijk vuurwapen bedreigd. Een scooterrijder is zaterdagmiddag rond 2 uur ernstig gewond geraakt... op een fietspad langs de Lange Herenvest in Haarlem. De scooterrijder moest remmen voor een afslaande auto en kwam hierdoor hard ten val. Het slachtoffer was enige tijd buiten bewustzijn en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Momentje hoor, want...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 En om te zorgen dat zij hier ongestoord kunnen zijn, is de brug niet toegankelijk voor de mens. Toch zijn er een paar honderd gelukkigen geweest die dit weekend een kijkje op de brug mochten nemen. Zij hebben snel gereageerd op een uitnodiging om samen met een boswachter een unieke wandeling over de natuurbrug te maken. En hierna heeft de natuur vrij spel.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 Nou, de concept welstandsnota. Hé, hey, wacht even hoor, ik ben hem kwijt. Ging te snel, momentje. Ben je de, wels de welstandsnota kwijt? Ja, dat komt omdat ik mijn muis niet bij me heb. En ja. dan moet je zo tikken met dat Oh uh, Ja, je zou oh, ja. ja, dus met, hij met, ging even te snel weg. Met muis is het zo gepiept natuurlijk. Ja, dan wel, <laughs> ja. Ja. <laughs> Maar goed, de conceptwelstandsnota Zandvoort ligt vanaf 15 september gedurende zes weken ter inzage. En elke burger kan binnen de termijn van de ter inzagelegging schriftelijk reageren. Nou, dan nog even deze. Morgen vindt tussen twee en vier uur een gezellige middag plaats... En uh, dan treedt entertainer Willem de Vriend op bij het pluspunt in de Vlemingstraat 55 in Zandvoort Noord. Hij uh, zal daar zijn tussen twee en vier en uh, gaat dan met zijn show ouwe klaren door de jaren 50 in de liedjesgeschiedenis. Hij zingt gouden ouwe toppers van onder andere Rob de Nijs, Cliff Richard, uh, Willeke Alberti... Gus en Rock and Roll komt allemaal aan de beurt... en wat het mooie is, iedereen mag gezellig meezingen. En daarnaast is er ook nog een leuke muziekquiz... waarbij uw kennis getest wordt. Dus heeft u zin in een paar gezellige uurtjes vol entertainment en muziek? Ga dan langs en doe mee bij het pluspunt aan de Vlemingstraat 55 in Zandvoort-Noord. De kosten zijn 2,50 euro per persoon, inclusief koffie en wat lekkers... En aanmelden is vooraf wel prettig. En dat kan telefonisch bij de balie van het pluspunt 5740330. Volgens mij gaat het allemaal wat beter worden, luisteraars. Dus dat is het goede nieuws. En het andere goede nieuws is dat Dolly dat verder voor u gaat aanvullen. Ja, dat ga ik zeker. Kijk, vanochtend was het natuurlijk een ochtend bewolkt en met nadigheid wat buien. Maar ik had al gezegd vanmiddag gaan er opklaringen komen. Even zo goed kunt u toch nog wolkenvelden met kans op een bui verwachten. Er gaat een zwakke tot matige noordwestenwind draaien en het, de temperatuur ligt rond de 16 graden. Als we naar morgen kijken dan kunt u periode met zon verwachten. Maar eerst krijgen we nog wolkenvelden met kans op een bui. Er gaat weer een zwakke tot matige noordwestenwind draaien. En de maximale temperatuur wordt een graadje hoger, namelijk 17 graden. En in de komende dagen gaat de temperatuur nog wat hoger worden. En wordt het droger en krijgen we wat meer zon. Dus optimistisch. Dit weerbericht werd u aangeboden door onze eigen weerman Lex van den Horen van de Meteo-pagina. It's worse in black and white coca Artiest in het licht. En uh, natuurlijk moeten wij aandacht besteden aan deze artiest. Het, het, uh, de, je kunt er niet omheen. Het is vandaag namelijk de sterfdag van Jimi Hendrix. 18 september 1970 overleed hij. En hij is in Seattle geboren op 27 november 1942... En zijn naam was eigenlijk Johnny Allen Hendrix. Hij werd bekend door zijn virtuose flamboyante gitaarspel. En hij bracht een revolutie in het gita gitaarspelen teweeg door het gebruik van nieuwe akkoorden, feedback en vernieuwende opnametechnieken. Zijn stijl kan omschreven worden als een creatieve, psychedelische verwerking van rock, soul, maar ook van blues invloeden. Kortom, een invloedrijke Amerikaanse gitarist, zanger songwriter die wij vandaag gedenken. En dat doen wij met een van zijn nummers. En wij hebben gekozen, Charles en ik voor het nummer Hey Joe. Hey! Mister Jimmy Hendrix met Hey Joe. Had je nog meer artiesten dolly dit, dit uur waarvan je zegt... nou, daar nou wil ik nog iets over gaan zeggen straks? Of? Nou ja, er is er nog eentje die, die vandaag jaren geweest zou zijn... en dat is Pia Beck. Ja. Maar ja, dat is meer een pianiste, hè? Niet, niet echt, nee. Ja, Boogie boogie Ja, boogie he? ja. Het ja. is erg druk, die muziek. Ik kan wel eens iets van daarop opzoeken, zo. Hoor. Ja, er is zat. Ja, daarom. Jawel. Ja, ga, Jawel. Ik, ga ik wel even doen, zo dan. Ja, een beetje jazzy ook, hè, is dat, hè? Ja, ja, best wel. Ja. ja. Uh, wat gaan we ondertussen doen? We gaan even... Nou, doen nou eens doen, doe eens wat uh, geks. Nou, Cher Lefan. Oh, ja, dat? leuk. Ja, natuurlijk. Ja, nou, ik heb haar al gevonden hoor, ze zit, uh, ze zit naast me. <laughs> dus uh, ik heb niet lang hoe zoeken. Ik hoef er maar over mijn schermpje heen te kijken hier in de studio. Ja, uh, daar ja. staat ze hoor. Ja, hoor. Onze Dolly, en ze gaat u alles vertellen over Pierre Beck. Jazeker, want dat is uh, de derde artiest die we vandaag in het licht zetten omdat zij vandaag een jarig geweest zou zijn. Dus ze komt nooit meer haar. back. Ze komt nooit meer back. Nee, via. dat niet. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Uh, 18 september 1925 is ze geboren in uh, residentie Den Haag. En uh, ja, ze is natuurlijk, uh, of was natuurlijk, een natuurtalent, puur zang. Een jazz van de bovenste plank. Een, een, een, ja, een muzikale duizendpoot die altijd haar eigen muzikale gang is gegaan. En weet je wat dan het mooiste is? Ze kan geen nood lezen. Oh, oké. Okay. Nee, ze kon echt geen nood lezen. Ze was een, een autodidact die tegen alle muzikale regels... in haar eigen muziek gewoon speelde. Mm -hmm. En uh, ja, nou ja, we weten onderhand natuurlijk allemaal wat voor muziek. Uh, wat heeft ze niet gespeeld? Boogie Woogie, je zei het net al. Uh, jazz, rock and roll, blues. Uh, je kan het zo gek niet verzinnen of ze speelden het. Nou ja, ze had volgens mij een eigen zaak in Spanje ergens. Ja, ze heeft een uh, pianobar gehad in uh, Spanje, maar die is failliet gegaan. Mm -hmm. uh, dus uh, daarna is ze zich gaan uh, toeleggen op het uh, maken van reisgidsen en uh, een beetje in de makelaarswereld. Uh, en hoge noten spelen, hè? hoge noten. Hoge als, Noven, de, ja, als de, de noot het hoogst is, is de redding erbij. Ja, dat is de, waar. Ja, ja, ja, dus ja, ja, ja. Dat ja. deed ze om die, om die, om die uh, nachtclub uh, daar in Spanje te redden. Dat denk ik, maar ja. hij is toch failliet gegaan. Ja, ja, ja Niet ja. hoog genoeg gespeeld. Nee, nee, zo is het. <lacht> Slap. <lacht> nou ja, we gaan Laat. iets uh, van de draaien. Ik weet niet wat je van de gevonden hebt. Nou, ik kan beter vragen wat ik niet van de gevonden heb. Is, Heel veel? Ja, het is wel ja. een hele lijst, maar we gaan even. Ja. Met, heb jij zin om even naar, naar de rivier toe te lopen? Dat ja, nou, zeker, niet. ja. Naar de waterkant. Even. Ja, ja. en ja. ik heb je daar, ja, daar, eerst ontmoet. Daar toch? Daar bij de waterkant. Ja, ja. Down by the Riverside Going to lay down My heavy load Down by the Riverside Down by the Riverside Down by the Riverside Going to lay down Ja. Oh. Ja, ze, ze zingt ook nog leuk. God, zie Miki. Ze zong nog ja, leuk. Moet ja, ik zeggen. ja, zeker, ja. Het, een beetje kospelachtig maakten ze ervan, hè? Ja. Gezellig? Ja, ja, ja. zeker weten. Ja, ja, uh, ja. Word je jij, jij thuis door je kinderen wel eens een beetje geholpen in de huishouding? Dat je zegt van, nou, ik, ik, ik, ik hoef weinig te doen thuis, want mijn kinderen zijn. Uh, nee, hoor. Nou, nou, ik hoor het al aan die lach. Nee. nee. nee als, ik het vraag, als ik het vraag wel, dan, uh, dan doen ze hun best. Oké. Okay. Ja. Want uh, en, ben je, daarna ben je helemaal afgemat? Uh, uh, nou, dat valt dan ook wel. Oh, ja, nou ja, ja. hé hey, jeetje, wat dan? Nou ja. Ben je weer met een bruggetje ja, bezig? Ja, ik, ik heb af heb mat gekozen van, uh, oh, van de Rolling dat? Stones dat oh. album en, en dan Mother's Little Helper. Oh. Dus dat moeder wel eens geholpen wordt af en toe. Ja, ja, ja. Best ja. wel een leuk nummer hoor. Ken oh, je? Nee, nee, nooit gehoord. Laten nee? Shoot.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 Get her through her busy day Doctor, please, some more of these Outside the door, she chill for more What a drag it is getting old. Men just aren't the same today I hear it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 Leuk hoor, die gaan we oude nummerste muziek. Ja, ik, nu je hem draaide, kennen ik, ik hem wel. Ja, ja. Ik, uh, ik gooi een beetje een achtergrond muziekje erin door. Want, uh, ik kijk het ik er weer op, op, op, Ja, he? het is alweer bijna ja. nog minder dan een minuut te gaan. Jeetje. Nou. Dan is het, alweer, is het alweer voorbij, maar jij ja. gaat deze week, ben je hier nog veel vaker, hè? Uh, uh, woensdag en donderdag. Kijk. Ja, ja. En wat ga je er allemaal doen? Dan ga ik ook Zandvoort lunch, samen met Ruud. Ja, ja. En uh, komen er dan nog uh, zeg maar andere rubrieken voorbij als ja, bij ons? Ja, dan... woensdag hebben we een uur cultuur. Ja. Dus een uh, uurtje cult. Oh, ja. Daar ga ik van alles vertellen over uh, allerlei leuke culturele dingen die te doen zijn in de omgeving van Zandvoort. Mm -hmm. En uh, donderdags... Um, Oh, dan moet ik weer even nadenken. Ik weet het even zo gauw niet meer. Maakt allemaal uit, ik heb ook <laughs> geen tijd meer om het te vertellen. Zo is het. Je gewoon moet luisteren. Luisteren. Ja. gewoon luisteren, gewoon <laughs> luisteren. Dank voor het luisteren, fijne dag. tot, tot dan. tot dag. dag. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.